En oorspronkelijke bewoners van het gebied, Indianen, zeggen dat de turbines de zonsondergang verpesten. En die zonsondergang is volgens hen van groot belang bij hun gebedsrituelen. Onder de tegenstanders is ook de familie Kennedy, die een landgoed heeft op het eiland Martha's Vineyard. Ajaan Hirsi Ali heeft een prijs gekregen van de Deense krant Julans Posten. Het dagblad kende Hirsi Ali de prijs voor de vrijheid van meningsuiting toe... Volgens de jury verdient ze de onderscheiding voor haar onwrikbare opvatting dat het het waard is om te vechten voor je standpunten. Hirsti Ali nam de prijs zelf in ontvangst in Kopenhagen. Julans Posten riep de prijs in 2006 in het leven toen de krant een serie omstreden spotprenten van de profet Mohammed afdrukte. In islamitische landen waren felle protesten tegen Denemarken. En begin dit jaar overleefde de tekenaar van een van de cartoons een aanslag.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 podcast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 Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, Libera, en jij bent erbij.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 Baby You are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 Murat O. heeft volgens justitie geen meldplicht. De enige voorwaarde is dat hij geen contact zoekt met zijn slachtoffers. Murat O. is vorig jaar door de rechtbank veroordeeld voor mensenhandel en uitbuiting in de prostitutie. Een advocaat van twee van zijn slachtoffers vindt het verbazingwekkend dat het hof niets van de zaak Saban...